Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In Den Haag heeft de politie de blokkade op de A12 beëindigd. Alle demonstranten die niet zelf vertrokken zijn van de weg gehaald. De ontruiming begon kort na vijf uur vanmiddag en duurde in totaal zo'n twee uur. Aanhangers van Extinction Rebellion blokkeerden de A12 vanaf het begin van de middag... uit protest tegen de overheidssubsidies op fossiele brandstoffen. De politie was tot vijf uur vanmiddag niet beschikbaar om in te grijpen. Ze voerden actie voor een vroeg pensioenregeling. Bij een Israëlische aanval op een school in Gaza stad zijn vijf doden gevallen... melden de hulpdiensten in Gaza. Onder de slachtoffers waren twee kinderen... Zoals de meeste scholen in de Gazastrook werd het gebouw gebruikt als opvangplek voor vluchtelingen. Het Israëlische leger bevestigt de aanval en zegt ook over dit schoolgebouw dat Hamas het gebruikte als commandocentrum. Eerder vandaag waren er al 19 doden gemeld bij Israëlische aanvallen, onder meer bij een aanval op een huis. In de buurt van het Zeeuwse Kruiningen is gisteravond een serval gezien... Het katachtige roofdier is groter dan een huiskat, heeft lange poten en is gevlekt als een luipaard. Het is onduidelijk waar dit exemplaar vandaan komt en wie het is kwijtgeraakt. Volgens de gemeente is het dier niet gevaarlijk voor mensen. Wel worden mensen opgeroepen zelf geen actie te ondernemen als ze het dier zien, maar de politie te bellen. Op het WK zaalvoetbal heeft het Nederlands team hun eerste wedstrijd verrassend gelijk gespeeld. Nederland speelde tegen gastland Oezbekistan en het werd 3-3. Nederland is in het zaalvoetbal geen grootmacht... en de spelers zijn geen fulltime professionele sporters. Oranje doet voor het eerst in 24 jaar weer mee met het wereldkampioenschap. Het weer. Vanavond en vannacht brede opklaringen. Dan koelt het flink af tot zo'n 6 graden in het binnenland. Morgen is het droog met een mix van zon en wat stapelwolken. en Het wordt dan ongeveer 19 graden. Dit was het NOS Journaal.